...met het NOS Journaal. Een kinderdagverblijf in Amsterdam-Zuidoost blijft voorlopig dicht... ...omdat de moeder van een van de kinderen de vrouw is... ...die besmet is met het coronavirus. Dat meldt de lokale zender AT5. Het kind van de vrouw is ook ziek... ...maar het is nog onduidelijk of dat ook het virus onder de leden heeft. De voetbalvereniging in Loon op Zand... ...waar meerdere familieleden op zitten van de eerste Nederlandse coronapatiënt... ...heeft alle activiteiten dit weekend afgelast... Dat is afgesproken met de gemeente. De club wil zo alle risico's op verdere verspreiding van het virus voorkomen. Het gaat om in totaal twee thuiswedstrijden, één op zaterdag en één op zondag. En steeds meer bedrijven vragen bij de overheid om werktijdverkorting voor hun personeel... omdat ze door het coronavirus minder werk hebben. Tot nu toe hebben 65 bedrijven groen licht gekregen... voor het aanvragen van een gedeeltelijke WW-uitkering... voor in totaal ruim 700 werknemers. 63 bedrijfsaanvragen zijn nog in behandeling. Bij invallen op 25 plaatsen is meer dan 200.000 euro in beslag genomen. Dat gebeurde maandag al in een onderzoek naar drugshandel en witwassen. Er is ook een wapen gevonden. Drie mensen zijn opgepakt. De invallen waren onder meer in Den Haag, Rotterdam en Berkel en Roderijs. Bij de doorzoekingen zijn verder auto's en merkhorloges in beslag genomen. En NAVO-baas Stoltenberg vraagt Rusland en Syrië geen willekeurige luchtaanvallen meer uit te voeren in de Syrische regio Idlib. Dat zei hij na een vergadering van de NAVO-ambassadeurs. Turkije dreigt Syrische vluchtelingen die naar Europa willen niet langer tegen te houden als de internationale gemeenschap niet ingrijpt. Een miljoen mensen zijn gevlucht voor de bombardementen in Idlib. Het weer, regenbuien in het noordoosten en op de Veluwe, kans op natte sneeuw. Vannacht klaart het op, maar morgenmiddag en in de avond weer regen en kans op zware windstoten. En het wordt morgen 10 tot 12 graden. Dit was het NOS-journaal. ZFM Verkeersraad Dit is Daming van de, de AWB. De spits lost maar heel langzaam op vandaag en dat heeft ook te maken met de regen. Het is nog druk bij Amsterdam, onder meer op de A4 vanuit Den Haag. Tussen de knooppunten de hoek en de Nieuwe Meer heb je nog een kwartier vertraging. Op de A9 van Alkmaar naar Diemen rijdt het langzaam tussen Badhoevedorp en Afrit AMC. Ook daar is de vertraging een kwartier. Het is ook druk op de A10, zowel op de Ring Zuid als aan de Noordkant van de stad. Voor de Koentunnel heb je bijvoorbeeld 10 minuten op onthoud.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 Yeah, mm -hmm. mm -hmm.